NOS Nieuws van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De TBS-er die vorige week niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof is aangehouden. Hij werd vanmiddag in de stad Groningen op het terrein van een bedrijfspand gearresteerd door een eenheid van speciaal getrainde politiemensen. De TBS er zit in de Van Mesdag kliniek in Groningen. Hij had afgelopen zondag terug moeten zijn van zijn verlof, maar had zich niet gemeld en was sindsdien voortvluchtig. Waarvoor de man was opgenomen in de kliniek is niet bekendgemaakt. Bij een kettingbotsing met zes voertuigen op de A16 richting Rotterdam is zeker één dode gevallen en vier zwaar gewonden. De weg is waarschijnlijk nog zeker een uur afgesloten. Het zware ongeluk vond plaats ter hoogte van knooppunt Ridderkerk. Bij het ongeluk is ook een vrachtwagen betrokken. Hulpverleners hebben de vier zwaar gewonden uit hun auto bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.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 De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Tsjechië is gewonnen door de zittende president, Milos Zeman, met bijna 40% van de stemmen. Omdat hij geen meerderheid heeft gehaald, volgt er over twee weken een tweede ronde. Zeman neemt het dan op tegen Jiri Draos, een partijloze hoogleraar scheikunde. Draos kreeg ruim een kwart van de stemmen. Het internetplatform Football Leaks heeft belangrijke delen van het miljoenencontract van voetballer Lionel Messi online gezet. De stervoetballer van Barcelona strijkt per seizoen 71 miljoen euro op. En dat bedrag kan door allerlei bonussen oplopen tot 100 miljoen. Zo krijgt Messi 70 miljoen extra als hij zijn contract tot 2021 ook echt uitdient. Messi verdient volgens Football Leaks twee keer zoveel als Cristiano Ronaldo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 En mijn vingelen alle shit bekend Schraam ik me dood tot Dit is uh, Menzina en ik vind het best zo. En ja, ik zou zeggen welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. En uh, wel, ja, welkom, ja, eet smakelijk. En uh, we gaan nog lekkere muziek draaien tot zeven uur. Ben ik sowieso bij u met Entertainment for You. Mijn naam is Frit Heij en uh, we gaan een plaatje draaien van 'Share' En I found someone. Dus blijf lekker luisteren.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 En I found a someone. En uh, ja, ja, wat gaan we doen? We gaan nog steeds even wandelen, wachten op, op Wendy. Ja, ik heb nog niks gehoord. Ja, en uh, ja, we hebben net uh, mogen vernemen dat, uh, ja, dat er toch een ongeluk is gebeurd. En dat ze waarschijnlijk achteraan in de file staat. Dus ja, we gaan in ieder geval een plaatje draaien. Wendy de laten, liegen en bedriegen. Dit een liegen en bedriegen, ja. En ik weet niet of ze het nog gaat redden in dit uur, maar ja, we hopen van wel. Maar goed, uh, ja, het is niet anders. Hey, we kunnen er niet anders uh, van maken, ja. ja, ja gezellig, toch? vet, ja. Zo is het. Uh, we gaan nog een plaatje draaien van de Lorenzo. En altijd een morgen, en zo is het. Blijf lekker luisteren tot 7 uur Entertainment for 106.9 104.5 op de kabel DHB Plus en TV Text hier in Zandvoort Kwart over zeven Het is midden van de week Je bent niet geworden Hoe je vroeger altijd leek Ineens een zoontje Je was een vrolijk meisje, en ineens ben jij een vrouw, is het soms niet. We dag Sinds ochtends vroeg. Nu komt hij binnen na het hangen in de kroeg. Hoe moet het verder met dit kereltje van toen? Gaat hij je redden en geen domme dingen doen? als je dan Lorenzo en altijd een morgen. En dat allemaal hier bij CFM Entertainment for You. En uh, ja, we hebben iemand uh, aan de telefoon en dat is uh, Chris Havenman. Chris, een hele goede avond. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hoe is het met je? Ja, goed. En uh, met jullie? Ja, prima. Ja, was je net aan het eten of was je ook klaar? Wat zeg je? Ik zeg, was je net aan het eten of was je ook klaar? Nee, ik eet straks wel zaterdag. Het is, zaterdag. Dat is niet zo'n tijdgebonden dat eten vandaag. Hè? Oh, oké. Okay. Je eet lekker wanneer je zelf zin in hebt. <laughs> ja dan. Oké. Okay. Hey, ik ben uh, natuurlijk eventjes uh, vanwege jouw uh, ja, nieuwe single, hè? Waar is die meid? Ja, ja dat klopt. Ja, hey, hoe, is, uh, hoe is het eigenlijk een beetje, een beetje begonnen ontstaan? Uh, uh, ja, hoe ben je begonnen met zingen eigenlijk? ja een beetje weet je ja familie wie uh, zingt uh, ja uh, zelf veel mensen wie zeggen dat je moet gaan zingen weet je wel, af en toe een keer uh, liedje zingen ja van denk komt het andere uh... ja je bedoelt karaoke of, uh... Uh, ja karaoke ja een beetje als, als, als uh, familie moesten we wel eens in een cafeertje, was dat is een orkestbandje zong of zo weet je ja. en uh, ja dan komt van de een komt het ander. Okay. En, en de ander oké en de tekst is uh, door jezelf geschreven of uh, of je dat schrijven Nee, zo, zo technisch ben ik er niet laat okay. Schrijven Die uh, worden geschreven door Jeff Weber. Zullen die? Door Jeff Weber. Oh, oké. Okay. En uitgebracht uh, deze single door? Uh, Rood-hit-blauw. Oh, oké. Okay. Rood-hit-blauw. Oké. Okay. Ja. Hey, en um, dit is jouw, kijk, uh, kijken hoor, is de vierde single? Derde? De vierde, uh, vierde hè? Ik denk dat het is leven, alles, alles, alles. Ja, vierde. Vierde, ja. Vierde, ja. Ja, ja. ja. ja, je bent in 2015 begonnen, ja. Ja, dat klopt. Ja. En daarvoor zong je ook al, of? Uh, ja, nee, niet echt. Wat ik zei, een klein beetje hier en daar, dat soort dingetjes. En heel veel worden ze een liedje opgenomen, nooit uitgebracht, zeg maar. Dat soort dingetjes, maar... Uh, nee, maar man, je als was, man, was man. niet als, als kindersterretje ergens uh, op een krukje in een café of, uh, uh, of op de markt, of... Uh? Uh, nee, dat niet, dat niet. <that -'s> nee, oké. Okay. Nou ja, dat kan toch? Ik bedoel... Uh, ja, dat kan. Eh? Ik bedoel, uh, het, er zijn er heel veel artiesten, die zijn ook zo begonnen, dus... Ja, nee, dat klopt, dat klopt. En uh, ja, nu zijn we uh, een beetje ja, druk bezig ermee. Dus dat ja. is ook lekker. Waar, waar werk je naartoe? Een, een album of uh, blijf je gewoon singles maken? Uh, nou, ik denk dit jaar dat sowieso nog singles uitgebracht worden. En ja, dan misschien de uh, toekomst een beetje een album. Oké, okay, dus uh, album zit eigenlijk nog niet uh, in de vooruitzicht? Nee, ik heb uh, toen ik net begon met zingen meteen een album uitgebracht. Alleen ja. Uh, ja, voor een beginnend artiste zijn singles gewoon beter. Ja, ja daar haal je veel meer uit en uh, ja, dan krijgen de mensen krijgen ook uh, meer videoclubs erbij natuurlijk. Ja, uh, uh, kunnen, ze, kunnen ze jou ergens vinden trouwens? Uh, ja, ze kunnen me vinden op Facebook, uh, Instagram, Twitter, uh, ja, YouTube, uh, allemaal onder de naam Chris Havenman en Havenman. Uh, ja, dus je hebt nog geen eigen site? Uh, nee, die is in de makeling. Ja, dat een uh, beetje vertraging, maar uh, die kom, komt er ooit wel, zeg maar. Ja, die komt er wel, oké. Okay. Nou ja, dan, uh, dan wachten we daar in ieder geval op. In ieder geval, uh, ja, mochten ze jou willen boeken... Uh, ja, dan kunnen ze gewoon via Facebook, uh, ja, neem maar via Facebook gewoon eventjes een privébericht uh, sturen. Ja, dat is allemaal mogelijk. En er staat ook dat e is alles wat uh, daarmee verwezen is, we je contact met wel me kunnen nemen. En uh, ja, de leuke weetjes, privéleven, dingetjes, alles uh, komt daar voorbij. je in de gaten houden ja. Oké, okay, uh, en uh, ja, uh, ja, ik denk dat we eventjes moeten gaan draaien. Waar is die meid? Ja, dat uh... Want, uh, jij, jij, hebt, jij, hebt, jij hebt er al gevonden, of niet? Uh, ja, ik heb hem al gevonden. Oké, okay, dat is mooi. <laughs> Probeer het te houden dan, hè? Ja. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, uh, ja, Chris, we gaan, hem, uh, we gaan hem draaien. Ja, helemaal top. hey in ieder geval bedankt voor jouw tijd. Ja, jullie ook bedankt. Ja, en uh, nou ja geniet nog eventjes uh, van het weekend. En, uh, heb je een optreden? Uh, nee, ik heb vanavond zoveel zin. Dus uh, ik weet het uh, beter voor elkaar zo mag. Oké, okay, dus je hebt uh, even lekker vrij. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, geniet van het weekend. En uh, ja, we spreken over. elkaar Oké okay, Hey, groetjes Hoi hoi Chris Haverman En waar is die meid Het maakt voor mij geen verschil Als er bruin zijn op blond. Slanke derden zijn goed het snoept lekker rond, de kleur van haar ogen waar ik straks in kijk. Dat mag blauw bruin of groen zijn als ik maar besef. Want ik ben zo toe aan weer een beetje liefde. Alleen zij dat was eventjes een feest. Ik heb daar. geld heeft of niet Ben al rijd met een kusje Als zij in mijn ziet. En het boeit me ook niks Waar haar wieg heeft gestaan dure villa of volkswijk Ik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 ragazza amora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor cosa farò per conquistar il suo cuore, un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mia allora, quando gli dissi che la volevo amare e en amorvochó, Marina, Marina, oh Marina, ti volla più presto sposa, Marina, Marina, oh Marina, ti volla più presto sposa, oh mia bella mora, non non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no no no no no Oh mia bella mora, No no mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no no no no no Marina, Marina, Marina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 Oh, no, no, no, no, no. Oh, ja, dat was hij dan. Gezellige beats van Rocco Granata hier op ZFM. Zandvoort Entertainment voor de u de klokjes van 7 uur. En uh, ja, Marina uit 1959 alweer. Ja, dat uh, was nog 10 jaar uh, voordat ik eigenlijk het uh, levenslicht zag. Ja, dus uh, poeh, hele tijd terug. We gaan uh, ja, een, een plaatje draaien. Weer een verzoekje natuurlijk uh, van mij aan, uh, aan, ja, aan mijn naaste partner natuurlijk. Zulka, deze is voor jou eh, van de, van de, nee, van de uh, album Ja, Tevonio Nissan en Drezan Zetjic. En, en hebben het over Stiri, Se Ne Rastaju of zoiets. Ja, we gaan hem gewoon draaien. Luister maar. Se si mi necha smuci, ni dana bez ni ti vino ni ti ne kradu ti uspomene. Al mie moje serce samo rożenozatebe. Jo ślubam i ima, da ja venem samo zbog. Sommige srce, samo rođeno za tebe Još ljubav i drugih ima, da ja vedem samo zmok tebe uitrusten. Dat was hij dan. Eh, ja, Dresen Zetjic en eh, ja, Tivorio Nissan van die album, in ieder geval. En Stari, eh, st ja, Stary, Prijat, Ja, die hele, heleboel. Hele vol. Ik ga het niet eens meer uitspreken. Ik ga het niet eens meer proberen. Nee, het was in ieder geval eh, voor eh, mijn eh, vriendinnetje, Zelka. En eh, ja, we gaan lekker, eh, lekker terug in de tijd met Roberto Giacchetti en eh, zijn scooters en I Save The Day. Ah. Weapons in the east and weapons planted in the west, oh-oh, they can't stop us, they can't stop us, walking out that. U luistert naar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 Oeh, freckles your the back of my me feel ooh dat is lekker Up the door for you and all I feel in my stomach is butterfly. Ja, dat zou eigenlijk Wendy de Laat zijn en uh, ja, onder, onderweg hier naartoe is, uh, is eigenlijk gestrand en uh, ja, ergens in een file terechtgekomen. Iets gebeurt op de weg inderdaad en uh, zoals u net op het nieuws hebt kunnen uh, horen, ja, een -in botsing en uh, ja, daarbij één doden gevallen helaas. Ja, en uh, ze heeft uh, dus de studio niet kunnen bereiken. Daarom uh, draaien we deze single in ieder geval nog eventjes Wendy de Laat en uh, Dans Heel Je Leven. twee Me Over time your body's next to mine Something deep inside of me Wants to love you I Dat dan Close to You van Maxi Priest Hier op CFM 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook ja, DHB Plus en uh, op uh, TV-tekst. En ja, uh, zoals gebruikelijk. Ga ik nog iemand in de uitzending halen. En dat is uh, ja, Theo Mets. Theo. Ja. een Hele goede avond. Hey, ja we bellen eventjes uh, vanwege jouw single natuurlijk. Een nieuwe single. Kom dan vanavond met mij. Ja, hij is goed hè. Ja, heerlijk. Ja, lekkere euh, lekker nummer, gewoon... Euh, hé, dat ja, je... is ook weer... Okay, ja, ja uh, ik wou zeggen alsof je jarig bent, maar nou nee, ja. ja, het zou kunnen natuurlijk. Ja, als de, de maandelijk ik, ben, ik daar graag. Hé <laughs> ja. hey Theo, uh, ja, vertel, vertel eventjes uh, hoe, uh, hoe ben je, uh, ja, deze tekst gekomen, deze single eigenlijk. Nou, ik heb natuurlijk een uh, vaste tekstschrijver, dat is Pascal de Vormer van uh, de Vormers uit Utrecht vandaan. Ja. Ja, en die heeft eigenlijk voor mij de laatste, weet je, vijf, zes singles heeft hij wel uh, geschreven voor me. Oké. Ja. Oh, okay. ja. Dat is eigenlijk een beetje vaste schrijven voor je. Ja, ja, het is ooit jaren geleden begonnen. Toen had ik op een gegeven moment op Facebook gezet van Joh, uh, kan er iemand een leuk face-nummer schrijven voor, uh, voor TMS. En toen kwam ik, stond ik bij de bak en dan kreeg ik een dingetje binnen via een, een fan van mij die zei, probeer eens even die en die. Die heb ik toen benaderd, dat was dus Pascal. En ja. Die heeft toen als eerste het nummer geschreven van uh, wat is zeker, die heeft hij toen voor me gedaan. Ja. En toen zei hij van nou, stuur er wat op. En uh, nou op een gegeven moment, toen, uh, ja, toen was die, die klik was tegelijk, het was, ik vond het gelijk ook een, een leuk nummer om te doen. Dus ja, hij op mijn kijk blijven hangen bij hem. Ja, ja inderdaad, die, ja, die klik moet er gewoon zijn he. Ik bedoel, ja. Ja, klikt het niet, dat geldt eigenlijk voor iedereen met, met van alles. Ja. Ga je naar de dokter, ja is er geen klik met die dokter, dan ga je toch op zoek naar een ander. Zo, zo werkt dat. Ja, ja, nee, dat is ook zo. Dus, maar ik wou niet, niet te veel bij de dokter komen, dus ik... <laughs> Nou nee, ja, nee, dat slaan we liever over, maar goed. Ja. Even, even een klein voorbeeldje te, te noemen eigenlijk. Hè. Ja, want ja, ik bedoel, nee, met, met deze griepgolf ja, goed, <laughs> zitten maar, de, ja. de wachtkamers vol. Zo is het, nee, als ik schiet, dan ga ik er wel onderheen. is erin en raam. Ja, nou ja over, ja, over het algemeen werkt het haast altijd, hè? Ja, joh, ik heb hem op mijn bed gelegen, maar dat schiet er ook niet op, joh. Dus, nou nee, allemaal mag lekker doorhobbelen. Dus, lang laat het, laat het vooruit even afkloppen. ik heb er nog steeds geen last van hoor. Nee, maar... nee, nee. Ja, ja ik, eh, ik klop het ook nog steeds af. Ja, dus ik heb precies van nou, oké, okay, dan ga maar dubbel lekker voorbij. Ja, hey, Theo, zit er nog een, een, leuk, een leuk album aan te komen met, met der, dergelijke feestnummers en ja, misschien nog een wat, ja. wat, wat, wat of ofzo. Vorig dus jaar, door. toen hebben we het album uitgebracht in het theater hier in is het eerste album. Ja. En uh, we hebben natuurlijk nou, uh, en mei, we hebben het nu, dan van mij hebben we gedaan, die zo'n nieuwe. En ik heb. Uh, die is van de week uitgekomen. Er was alleen onder downloads, er worden er wel een clip voor geschoten. Dus dit is het nummer van als ik jou niet had gehad. Dat was het nummer volkomen van vanavond bij mei. Ja. Alleen die hebben nu in, in de polymer versie uh, gegoten, zeg maar. Ja, nou, dat is het nummer uit 2016, hè? Ja, ja. en die, uh, ja, die, die, die, die, die, die, die wordt dan weer lekker opgepakt. Dus die is net er nog een een beetje uit. En uh, is dat, ze, zou er geen clip erbij doen, maar uh, er is ook de vader, baas, mama, een clip bij dus Het is best een leuk nummer geworden. Ja. Dus uh, die... Uh, beetje geremixed? Ja, ja, ik ja. moet, uh, moet um, optreden met Boerenbal over twee weken. En dan pakken we daar in, uh, in die, op die locatie pakken we gelijk even met twee camera's even erbij. Oké. Okay. En dan uh, schieten we even gewoon die clip. Hé, hey, waar kunnen ze jou vinden? Ja, ze kunnen mij vinden onder www.thomes.dubbelzet.com. Ja. ja, en dan is gewoon lekker Facebook, Twitter, Instagram, overal kijk je bij mij terecht. Ja, gewoon een privébericht sturen, komt altijd goed. Ja, ja okay. altijd. Ja geen probleem. Nou ja, clips aan YouTube te vinden. En, uh, ja, YouTube ook jou. Uh, als je TMA kink bij YouTube, dan uh, kan je lol op. Dus, uh, Daarom, ja, nou, ja, daar is het daar is YouTube kanaal voor uitgevonden. Uh, ja, nee ja, er staat genoeg op van me. Dus dat is helemaal helemaal top. Zit er nog iets, uh, iets groots in de planning? Uh, nee, nee. Het is, uh, we, we hebben nu gewoon dit show uh, dit, de uitgebracht aan het remixje. Ja. En uh, wij, uh, hij is nu weer aan het schrijven voor uh, ongeveer. Uh, we hebben nu staan met de plugger op 30 mei. Uitbrengen. Dus dan wordt uh, ja, dan hij dan gewoon weer een feestnummer, natuurlijk. Ja. Ja. Dus uh, je, je gaat iets uh, specifieks nog eventjes, uh, eventjes nee. iets schrijven voor, de, voor het aankomende carnaval. Aankomend carnaval. Nee, ja, dus als ik jou niet aan het Dat is, is, is nu voor speciaal voor de ook. Ja, oké. Okay, okay. Dus dan, uh, nee hoor, oh, de rest laat we gewoon lekker weer een heel nieuw nummer aan uh, rukken. Zo is het. Oké, okay, hey, uh, Theo, ik denk dat we hem even gaan draaien. Uh, nog voor het nieuws van 7 uur. Ja, nou graag zelfs. En dan, uh, ja, dan ga ik jou uh, bedanken voor je tijd. Ja, jij ja, bedankt voor de promotie. Ja, graag gedaan. En nou uh, ja, ja tot, uh, tot de volgende single, tot, uh, tot de volgende album. En uh, wie weet hier in de studio. Hey, als de man jongen je nodig moet maar uit, ik kom gelijk. Is goed. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Hé hey Theo, ik zou zeggen een goed weekend nog. Okay. En we spreken elkaar weer. Oké, okay, doei doei. Hé, hey, groetjes. Hoi, hoi hoi. Hoi hoi. Theo Messen, kom dans vanavond. Ja, dan lekker met mij. Ja, ik denk, wat klinkt die man ja, maar nee, dat klopt niet helemaal. Maar dit is hem wel, hoor, Theo Mens. Onze dromen raakten we samen kwijt. En illusies vervlogen met de tijd. O, oh, het praten ging op het laatst niet meer Alle woorden die vielen steeds verkeerd Onze liefde werd te snel een sleur Dus afscheid van nu. Ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Dit was weer de twee uurtjes entertainment voor jou. En graag tot volgende week. Joep, doei en de Marzo. Fijne weekend. Doeg!